De Franse president Sarkozy heeft persoonlijk toestemming gegeven... voor het bijzondere huwelijk tussen Chenouf en zijn vriendin. Een Franse president heeft daartoe de bevoegdheid. In het verleden hebben presidenten al vaker gebruik gemaakt van die bevoegdheid... als er bijvoorbeeld politiemannen of militairen waren omgekomen. De zwembad te plonzen in Beuningen is voor onbepaalde tijd gesloten. De elektrische installaties zijn niet in orde... en er kan chloorgas en koolmonoxide vrijkomen...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 Een heel goedenavond. Het was een belangrijke dag voor Suriname vandaag en voor mijn gast, theatermaker en Partij van de arbeid politicus John Leerdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want er was vandaag volop nieuws over de nasleep van de decembermoorden. Um, en vandaag heeft getuige Roosendaal verklaard dat het Boudewijn zelf is geweest die uw oom Cyril Daal heeft gedood. Ja. Hoe is dat nieuws bij u binnengekomen? Keihard. Het is keihard binnengekomen. Best wel emotioneel. Um, alles wat we stilletjes... Uh, uh, wat je eigenlijk vermoeden en waar je eigenlijk, wat je niet aan wil denken... dat het zo is geweest... dat werd vandaag, uh, is vandaag bevestigd geworden. En um, ik ben niet zo van de geruchten tamtam. Ik ben erg van de feiten. En ik denk dat het heel belangrijk is... dat, um, dat nu dat Roosendaal het allemaal heeft verteld... en, en ook uh, precies en hoe dat hij vertelt, um, ga je ook gewoon terug naar de tijd, naar, de da naar, naar die data. Um, uh, het moment dat het eigenlijk is gebeurd. Ik heb uh, intensief contact met uh, de woordvoerder van onze partij, uh, Frans Timmermans. Al toen het uh, eigenlijk naar buiten kwam, afgelopen dinsdag... Over, het, uh, over wat er allemaal stond te gebeuren in Suriname... hebben Frans en ik intensief contact met elkaar gehad. En... Um, ja, dan, dan denk je van, ik zou 14 december 1982 ik be, uh, naar Suriname gaan. Uh, op vakantie, uh, voor een bepaalde tijd. En uh, op 8 december werd ik gebeld door mijn zus. Ik woonde toen in Maastricht, werd ik gebeld door mijn zus... dat ik toch maar snel even naar haar toe moest komen in Rotterdam. Omdat er toch iets uh, naars was gebeurd. En toen vertelde toen ik aangekomen in Rotterdam vertelde ze... dat uh, mijn reis absoluut niet door, was, uh, door zou kunnen gaan. Um, omdat mijn oom uh, vermoord was. Um, en dat, ja, dat grijpt je gewoon aan. Als, en vandaag uh, merkte ik, dat, ik uh, dat het allemaal weer terugkwam. Uh, het moment van, dat je wanhopig bent, dat je boos bent, dat je verdrietig bent... en dat je je niet kan voorstellen dat iemand die gewoon zijn werk doet als vakbondsman... een hele liefdevolle man, iemand die uh, uh, van veel grappen hield... En, uh, Um, je wist te kietelen en lekker eten altijd voor je maakte... als je op Curaçao op vakantie was... of goede vriend uh, van mijn vader ook. En uh, familielid van mijn vader. Dat je zo iemand die zo close en zo dicht bij je staat... Um, dat iemand dan gewoon uh, neergeknald is... gewoon omdat hij een andere mening is toegedaan. En dan denk ik gelijk aan mezelf. Dan denk ik, ja, ik, ik, mijn vader, het zou hetzelfde het zal ook met mijn vader kunnen... Zijn gebeurd. Die heeft ook altijd een grote mond gehad, maar het zou ook met mij kunnen zijn gebeurd, uh, um, omdat ik uh, hou ook geen blad voor de mond En is het belangrijk nu om te weten wie het gedaan heeft? Ja, het is absoluut belangrijk om te weten wie het gedaan heeft, want dan heb je toch het gevoel dat, dat je daarmee dat de cirkel in enigszins rond is, maar het wordt alleen maar bevestigd. En het, ma het maakt je nog bozer dat je dan uh, je realiseert... dat zo'n man dan eigenlijk de president is van dat land. En ik snap dan niet wat er gebeurd is. En mensen kunnen wel heel veel dingen zeggen van... die jongere generatie die heeft er niks mee te maken... en we moeten door met het leven. Maar je kan een hoofdstuk niet afsluiten als je dit deel van dat hoofdstuk... het is net alsof je een onafgeschreven hoofdstuk aan het schrijven... Als je, alsof je een hoofdstuk aan het schrijven bent en je krijgt hem niet af... Dan is het boek ook niet af. Mm -hmm. En um, ja, die emotie die uh, veroorzaakte bij mij vandaag uh, vanmiddag uh, toen het nieuws bekend werd ook gelijk koppijn. Ik had gewoon letterlijk fysiek uh, hoofdpijn. Ja, u zit hier aan de, aan de paracetamol geloof ik hè? Ja, ja. Ja, want ik wil uh, uitgebreid het met u uh, hebben over de ontwikkelingen in Suriname. Er uh, waren heel veel ontwikkelingen. Uh, en ik wil het ook met u hebben over de voorstelling die u heeft gemaakt. Ja. Um, over de vervolging van wetenschappers. Gisteren ja. is die uh, in première gegaan. Um, maar we gaan eerst even voetballen. Oh. Gebeurt ook namelijk in Nederland. Ja, en Surinamers houden ook veel van voetbal. Precies, dus u bent vast benieuwd hoe het staat <laughs> bij Excelsior tegen FC Groningen. En de Ragnar Niemeijer zitten kijken naar die wedstrijd. Dat al zes minuten lang, er is nog niet gescoord. Excelsior gooit de bal nu voor het doel. Misschien nog schieten van afstand bij de Rotterdammers... die vorige week de laatste plaats over aan de Graafschap... maar nog altijd zeventiende staan. Komt uiteindelijk geen schot, maar wel een leuke openingsfase tegen FC Groningen. De nummer elf van de ranglijst voor de duidelijkheid. Twee kopballen gezien van Luis Pedro... die de geblesseerde evens achterin vervangt. Bij FC Groningen uit een hoekschop, Sparov in het zijn net zien kop en een kopbal van Dern Maatsen... De spits die terug is in het elftal bij Excelsior vanaf de rechterkant. Maar ook hij net overgemikt. En zo is het wel een leuk begin van deze wedstrijd. Voor een vol stadionnetje in Rotterdam. Maar Excelsior vorige week met 2-1 wist te winnen van Rode JC. Maar de problemen zitten toch ook bij FC Groningen. Dat maar één keer won in de laatste acht wedstrijden. Wat nauwelijks doelpunten maakt. Zes in totaal tegen 19 tegentreffers. Het is crisis daar, zei de trainer onlangs. En kijken of die crisis nu misschien wel groter wordt. Met het balbezit aan de linkerkant voor Maatsen. Wil een aanval opzetten bij de Rotterdammers. Halverwege de Groningen helft wordt van de bal afgelopen. En zo blijft het voorlopig 0-0 in Rotterdam op Boudenstein. Bij Excelsior FC Groningen, beide ploegen, hebben de punten brood nodig. Dankjewel, Ragnar Niemeijer. En straks horen we het vervolg van die wedstrijd. Suriname, daar hadden we het over. Daar is ontzettend veel gebeurd vandaag. Um, laten we even luisteren naar de laatste ontwikkelingen op een rijtje. Vandaag wordt oud-militair en verdachte Ruben Roosendaal gehoord. Ruben Roosendaal verklaarde dat Daisy Bouters op het moment van de moorden... wel degelijk aanwezig was in Fort Zeelandia. Hij wil schoon schip maken. Andering. Het nou lang genoeg is. Ik ben ziek. Ik wil niet sterven als een moordverdachte. Laat het nou eens een keertje opgelost zijn. Desi Boutersen heeft persoonlijk twee mensen doodgeschoten bij de decembermoord in 1982. Dat is getuige Rosenthal gezegd in het proces tegen de huidige president van Suriname. Mogelijk komt er amnestie voor de verdachte van de decembermoorden in Suriname. Onder wie president Desi Boutersen. Een aantal parlementariërs heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend. Die zou vandaag behandeld zijn. Er was een hoop protest tegen. Vooral ook niet zozeer vanwege de inhoud. Maar vooral ook omdat men niet eens de tijd had om de inhoud rustig te bekijken. En daardoor was er een aantal parlementariërs niet aanwezig. Daardoor is het quorum niet gehaald. En daardoor is de vergadering er straks opgeschort En uh, zal in een later stadium verder gepraat worden. Ja, theatermaker John Weerdam zit hier tegenover mij. Vandaag zou er dus gestemd worden over die amnestiewet. Maar er waren niet genoeg parlementariërs aanwezig. Mm -hmm. Dat deed u vast goed. Ja, typerend. Ja, maar ik denk ook dat het, ik denk dat iedereen met een geweten die in de politiek zit, die, um, en in dit geval zo uh, namens over de hele wereld. Um, ik denk dat je je heel goed moet afvragen. Inderdaad, het is, een, het is een hele chique manier eigenlijk van hun om eigenlijk te zeggen dat ze uh, die, die wetten helemaal niet in behandeling willen nemen. En het doet me deugd als het zo is. Ik weet het niet, het is maar, uh, het is maar een gok. Maar uh, ik kan me zo indenken dat uh, je niet met een gerust hart naar bed gaat... als je weet wat er uh, tegelijkertijd ook bekend is geworden. Wat de heer Roosendaal bijvoorbeeld heeft gezegd. Ja, want uh, valt het u mee eigenlijk dat het gebeurd is? Wat? Nou, dat ze op deze hè, wellicht chique manier, zoals u het zegt, het proberen op te lossen. Want er wordt natuurlijk ook gespeculeerd over het feit... dat die coalitie eigenlijk niet durfde tegen te stemmen, hè, de coalitiepartners... Ja, dat is, in die zin is het, uh, als ze niet durven tegen te stemmen, dan is het laf. Um, ik denk niet dat, ik denk. Ik vind, dat is mijn mening, mijn persoonlijke mening. Mm -hmm. Ik vind dat ze niet anders kunnen dan dat ze, uh, um, uh, niet, uh, ongeacht of ze wel of niet uh, voor of tegen moeten stemmen. Ik denk dat ze de vraag bij zichzelf moeten neerleggen. Wat betekent het dat deze man misschien weer opeens zijn hoofd op hol slaat? En dan op een kat in het nauw maakt vaak hele rare sprongen. En dat is uh, in alles wat ik heb gedaan... Uh, en veel dingen die ik heb ondernomen in mijn verre leven... die zijn wel getekend uh, uh, met het feit dat ik me besef dat mensen die gewoon een andere mening zijn toegedaan... dat die mensen gewoon uh, worden neergeknald of worden bedreigd. En dat kan niet zo zijn, nergens ter wereld, uh, niet in Suriname... niet op niet op, niet, op Kudersau, niet in Nederland, in het Koninkrijk... is het zo dat mensen, omdat je een andere mening heb, hebt... dat je dan vervolgens uh, bedrijf mag worden. Mm -hmm. En ik denk dat uh, Surinamers, ik ken Surinamers als een heel warm volk. Mensen die eigenlijk misschien wel te lang uh, niet hebben durven uitspreken omdat ze misschien bang waren dat het een kleine gemeenschap is over wat ze eigenlijk ervan vinden. Uh, iedereen kent elkaar voor een groot deel. Hè. Zo zegt men wat heel vaak. Of je kent wel een nicht of een tante of een iemand of een oom of een zus of een, of een familielid van iemand. En daarom wordt het heel gecompliceerd en heel ingewikkeld. En daarom zie je dat mensen soms een beetje schijnbewegingen maken. Maar ik denk dat nu dat we weten wat er precies is gebeurd. Dat er gewoon iemand die er gewoon de rechterhand was van deze Boutersen het gewoon heeft bekend. Dat ik vind dat we niet anders kunnen en dat deze parlementariërs niet anders zouden kunnen dan hun plicht uh, uh, uh, eigenlijk opbrengen dan uh, te handelen zoals ze zouden moeten handelen. En eigenlijk zou er gewoon een veroordeling moeten komen voor deze man... voor wat hij, wat hij mensen jarenlang eigenlijk heeft aangedaan. Ja, want het is natuurlijk ook, hè, zeggen ook juristen in, in Suriname... dat het nog maar de vraag is dat als die wet er überhaupt door zou zijn gekomen of het gevolgen zou hebben gehad voor de rechtszaak. Maar goed, nu komt die wet er dus waarschijnlijk niet. Tenminste niet nu, want er waren dus niet dus voldoende uitgesteld. mensen om erover te stemmen. Nou, we moeten even afwachten hoe dat verder gaat. Maar u zegt, die ontwikkelingen daar in Suriname hebben mij eigenlijk getekend. Ja, hebben mij absoluut, gevormd. En, absoluut. Uh, u heeft ook in 2005, ter gelegenheid van uh, 30 jaar... Uh, de viering van de onafhankelijkheid van Suriname, een stuk geschreven. Of in elk geval geregisseerd. Ja, geregisseerd, geschreven door mijn oom, Hugo Pos. Ja, de tranen de, van Den El. Klopt, tranen van NL, die hebben wij toen opgevoerd. Daar ben ik een stichting begonnen. En dat begon eigenlijk met het feit dat ik op tv zag dat mensen zouden gaan stemmen. En uh, de hele jonge generatie zei niks nog fout. Dat was de leus van de partij van Desi Bouterse en, uh, en toen dacht ik, dit kan toch helemaal niet waar zijn. En toen uh, mijn uh, diebare oom Hugo Pos... Uh, die had mij ooit het stuk gegeven. En die hebben we toen, de eerste keer dat we het opvoerden, hebben we het uh, in 19. Even kijken, in 1997 opgevoerd. En daarna weer in 2005. Even een fragmentje luisteren. Ja. Gaan we doen. Oh. Als je ja. jaar lang samen hebt geknopt, maar de droom uiteindelijk een nachtmerrie wordt. Wat doe je dan? Wat dan? je dan? Zwijgt, je huilt. Dit is een stuk dat gaat over de decembermoorden, de tranen van de uil. Dat is natuurlijk een stuk dat mij heel erg raakt. Suriname is na de decembermoorden niet meer wat het daarvoor was. Dus natuurlijk is dat een stuk dat mij zeer raakt. Waar ook muziek in voorkomt die voor alle Surinamers heel veel betekent. Mikondre condre mi lobbyu. Mijn land, ik hou van je. Dat raakt ons allemaal. Hier ben ik geboren. Tussen erebogen van kokospalmen, uit de schoot van een negerin. Hier wil ik sterven, met de erebogen van kokospalmen. Dit is mijn land, mijn eigen land. Niemand die mij dit ontnemen kan. Mi con de true, mi Onder andere CDA Kathleen Verrier te horen. Hè? De, de dochter van de eerste president van, van onafhankelijk Suriname. Afgetreden na de coup in 1980. Um, u heeft dat geregisseerd. U zag haar ook. Wat, wat deed het u persoonlijk? Nou, um, de voorstelling. Nou, ik, ik schoot er net, net weer vol. Ja? Ja, want het is. Um, dat grijpt ze toch bij de keel. Um, ik heb dat toen gedaan uit, een, uit, uit woede en een soort van... Uh, hoe kan ik stem laten horen en hoe kunnen we heel Nederland laten meemaken... wat het, het gevoel dat wij natuurlijk met z'n allen de verbondenheid... die wij allemaal met elkaar delen, maar ook Nederland zelf ook. hè En ook uh, de, de tekst van uh, Joop den Elt die toen de tijd gespeeld werd door Wouter Bos... bijvoorbeeld fractieleider toen van de Partij van de ja. Arbeid... En ik ging dwars door alle partijen heen. Maar wat, wat je natuurlijk raakt, de prachtige muziek van Hartussoem en die Hardjo. Als ik gewoon kijk naar de mensen die daar allemaal mee te maken hebben gehad. Noralie Beier, John, uh, uh, uh, de, meneer Kamperveen, uh, Cyril Daal mijn oom, de heer Consalves, uh, uh, de heer Rambokus. Uh, zoveel mensen die de broer, de neef van de Romeo-host... zoveel ja. mensen die allemaal bij ons thuis kwamen... die ik persoonlijk als klein jongetje heb gekend die met mijn vader op de, de op de porch achterop zaten en dan politiek bespraken of grappen maakten. Ik was ik moest dan altijd aantreden met een grote kom met de, met blokjes ijs en zij hadden dan een grote fles GMB whisky en dat moest ik dan uh, brengen en dan dat zijn mijn dat zijn dat zijn mensen de die roots, waren de roots dat voor waren, u? waar Ja, dat was op Curacao, maar uh, ja, dat dat zijn van die dat zijn van die beelden. En dat je dan weet op een gegeven moment... dat al deze mensen gewoon in één klap gewoon weggevaagd zijn. En ja, want... Er is een soort gespletenheid gekomen in die samenleving. En dat voel je. En als ik die, dat fragment hoor... En dat ook wat er vandaag dan is gebeurd, wat naar buiten komt. Dan raakt het je, omdat je denkt van, hoe kan het zijn dat een land dat bekend staat als een land. En mensen die bekend staan als mensen die heel warm en, en, en, en, en, en, en open en vrolijk en warm zijn. Dat, het, dat dit als een soort, ja, als een soort... Uh, splijt Ja, splijtswam, maar iets dat boven je hoofd blijft hangen. En dat je, niet, dat, je, dat je die shit niet opruimt. En we moeten, we moeten die shit met elkaar opruimen om vervolgens door te gaan. Ja. En dat is belangrijk voor, ook voor de, voor de volgende generatie. Maar er zijn natuurlijk ook zeker in de jonge generatie een heleboel jongeren die zeggen... laten we het vergeten. Ja. Laten we het gewoon vergeten. Laten we überhaupt dat, die dat hele strafzaak er. zitten. Absoluut. Begrijpt u dat wel? U komt oorspronkelijk van Curaçao, uw vader Curaçao. was een Surinamer. Ja. Begrijpt u het? Ik begrijp het niet helemaal, want we hebben wel het debat gehad. Uh, we zijn met de voorstellen naar Suriname gegaan. En toen we met de voorstellen naar Suriname zijn gegaan, toen zeiden de, hebben we een debat georganiseerd tussen jongeren en ouderen. En de jongeren zeiden tegen de ouderen: uh, Waarom hebben jullie, wij wisten dit niet, waarom hebben jullie ons niet verteld? En toen zeiden de ouderen: Waarom hebben jullie ons dat nooit gevraagd? Dus het, het was voor het eerst dat, het, dat die discussie eigenlijk op die manier met elkaar werd gevoerd. En, um, en tegelijkertijd denk ik, um, ik weet dat er een heleboel jongeren zijn... die zich helemaal niks met het verleden uh, maken, die willen alleen maar kijken naar de toekomst. Dat is begrijpelijk, in de zekere zin. Maar je kan niet echt goed een goede start maken als je niet deelt met het verleden. En dus moet die zaak sowieso dus moet... afgerond worden, die schapszaak? Precies. Bent u ook zo benieuwd hoe het gaat met, uh, met het voetbal in Nederland? Altijd. <laughs> Excelsior voor FC Groningen wordt gespeeld. naar Niemeijer. En kijken naar het schot van Groningen. Wat komt vanuit de tweede lijn en wat niet klemvast wordt gepakt door Wesley de Ruiter. En dan is het 0-1. En scoort Burnett voor FC Groningen. Dat doet hij na 18 minuten spelen. En dat is een opsteken voor de ploeg van Pieter Huistra. Zo geplaagd. Zijn ploeg zat in de problemen en dat schot van wie was dat in eerste instantie, die poging werd gepakt. Ik weet niet helemaal zeker, ik denk van Andersson, dat hij schoot en dat de ruiter op de doellijn er zoveel problemen mee heeft. Ja, dat kan een keer gebeuren, maar liever niet met Burnett voor je neus, want het is 0-1, Groningen aan de leiding in Rotterdam, na een kleine twintig minuten dus. Tot half negen, twee dingen, van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. En tot half negen ben ik in gesprek met theatermaker John Leerdam. Uh, we spraken over het stuk dat u maakte over de decembermoorden. Uh, en nu wil ik het met u hebben over een nieuwe voorstelling. Ja. Gisteren in première gegaan. De verboden wetenschapsmonologen. Ik zeg het even heel kort. Het is een, een stuk over wetenschappers die in hun eigen land vervolgd worden. En hier in Nederland tijdelijk aan het werk gaan als wetenschapper. Ja. Um, we hebben wederom een stukje uit de voorstelling om te beginnen. Oh. Cool. Hey!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 Door hun. Ja, dat zijn afschuwelijke verhalen uit Namibië, onder andere, en uh, Colombia. Um, deze vrouw waarover gesproken wordt he, in, in dat stuk, um, wat was dat voor iemand? Wat voor wetenschap deed ze? Um, zij studeerde sociologie. En, um, en ze is wetenschapper. Ze is uh, gepromoveerd uh, um, in uh, de Verenigde Staten van Amerika. En vervolgens is ze teruggegaan. En ze heeft zich ook altijd bemoeid. Op een gegeven moment ook met de politiek. Uh, omdat ze het niet kon verkroppen dat ze haar vader op die manier hadden vermoord. Het is geschreven door Paulette Smit, die het zelf ook speelt. En de monoloog die daarvoor was, is geschreven door um, Guus Pengel. En wordt gespeeld door Remy Sambo. En... Um, en wat je ziet, um, dat al deze monologen, die verhalen, het, waren, het zijn veertien uh, wetenschappers die we hebben geïnterviewd. En dat waren soms interviews van vier tot vijf, zes uur lang. En die monoloog hebben wij uh, teruggebracht naar teksten die ongeveer een, iets meer dan een half uur zijn per monoloog. En iedere monoloog, um, wat je ziet, is dat we een impact, we willen het verhaal vertellen van deze mensen die vervolgd worden of... Wiens familieleden bijvoorbeeld afgeslacht zijn, gewoon omdat zij in de wetenschap bijvoorbeeld willen bijdragen aan hun land of voor de wereld in de wetenschap. Maar wat zou dan het gevaar voor, het, voor gevaar is, het gevaar voor de regering? Het gevaar voor de regering is dat men hun vaak ziet, dus bijvoorbeeld deze vrouw, is omdat zij dus ook aan haar studenten bijvoorbeeld op praat over democratie, linken legt met uh, uh, uh, uh, filosofie. Uh, uh, sociologie, politicologie, dat verbindt zij aan elkaar... zijn zij een bedreiging, een directe bedreiging... zo, zo ervaren de dictaturen het. En dan zie je dat het... Um, en ik als politicus kan me niet... Uh, voorstellen, want ik ben, ik ben theatermaker, maar ik ben ook politicus. Dat dit soort zaken natuurlijk vandaag de dag nog steeds gebeuren. Ja. En dus wilt u, want vanavond uh, speelt het in Utrecht. U moet ook twee minuten voordat deze uitzending afloopt, moet u weg. Want u ja. moet naar die voorstelling. Ja. We zitten ook in het Academiegebouw in Utrecht. Omdat u dus meteen de deur aan moet straks. Klopt. Wat hoopt u dat de mensen in die zaal, straks beneden hier in die aula... dat die, dat die denken na afloop? Dat wetenschappers niet alleen maar mensen zijn die in hun eigen kringetjes, in hun eigen hokjes, uh, dingetjes doen, maar dat ze mensen zijn die uh, uh, het beste voor hebben met de gemeenschap, met uh, de wetenschap, en dat het niet zo kan zijn um, dat omdat je een andere mening bent toegedaan of uh, dat je een andere mening hebt, of dat omdat je kritisch bent over uh, een bepaalde uh, iets. En omdat je de wetenschap een warm hart toedraagt... en keihard werkt om bepaalde zaken op een, op een goede manier uit te leggen... dat je daardoor wordt opgepakt en eigenlijk wordt afgeslacht. Dat het ook hun zou kunnen overkomen. Dat is vooral wat ik wil dat de mensen zich realiseren. Dat wetenschappers... Dat zowel de wetenschappers, maar mensen in de politiek, maar ook andere mensen die daarbuiten staan, dat het jou ook heel direct zal kunnen aangrijpen. En dat ze zich realiseren dat het dwars door alle samenlevingen heen gaat. Dat het niet zozeer alleen maar in derde wereldlanden of landen heel ver weg, die zogenaamd heel ver weg, uh, dat het zich afspeelt. Maar ook in Europa kennen we dit soort zaken. Uh, uh, Waar uh, denkt u aan? Zaken. Nou, ik denk... Uh, aan verschillende landen in Europa. Kijk maar naar bosnië herzegovina Dat is, is helemaal niet zo lang geleden. Um, uh, kijk wat wij. Um, uh, we hebben in Nederland. We kennen in Nederland kennen wij ook verschillende oorlogen. Hebben we ook meegemaakt. Ja. Dus was u? Meek... Was u? Want u bent eigenlijk een cultureel activist. Mag ik dat zeggen? Ja, ik ben een cultureel activist. Was u een cultureel activist geworden zonder die ervaring waar u over vertelde dat uw oom? Uh, Cyril Daal vermoord is. Ik denk dat het latent misschien wel aanwezig was. Want ik was al uh, als uh, voorzitter van de Leerlingenraad... was ik altijd aan het strijden voor gelijkheid... van de leerlingen op de middelbare school. Maar ik denk dat dat wel he dat heeft getriggerd... dat dit soort verhalen politiek theater maken... en tegelijkertijd het ook verbinden aan de politiek... waar ik zelf ook woordvoerder van ben. Alles wat ik doe staat in het teken daarvan. Ja. Dus ik zal altijd zorgen dat, het, uh, dat ik uh, met beide benen op de, op de grond blijf staan. Maar dit soort zaken heb ik ook nodig om mij als een soort drijfweer, als, uh, als een soort injectie, uh, mensen bij de haren te slepen. En te zeggen, kijk wat er hier gebeurt. Laten we niet wegkijken naar dit soort zaken. En tegelijkertijd, het kan ook niet zo zijn dat mensen honger lijden. Want nee. dat is ook een vorm van, van Um, cultureel activisme. En het is natuurlijk inderdaad, he, de, de, de drive is duidelijk. U heeft een boodschap. Ja. En denkt u ook daadwerkelijk dat het helpt? Het helpt absoluut. Je merkt het aan de mensen dat mensen geraakt worden. En dat mensen aan uh, het feit dat uh, zeven jaar geleden, het stichting Ke, uh, die, ik op, opge, uh, die ik heb opgericht um, met uh, vijf uh, vrienden. Um, en dat er nu vandaag de dag meer dan 300 zoveel uh, vrienden zijn van de stichting. En dat blijft maar groeien. En, um, en we hebben ervoor gekozen om bepaalde thema's aan te kaarten. En, die thema's, en je ziet dat er steeds meer projecten op ons bord komen. Dus ik zou zeggen, um, sluit je aan. Word, en... word vriend van de stichting Julius Leeft. En ik denk dat het uh, van belang is dat die dialoog... wat wij proberen te creëren met elkaar... Um, um, uh, dat uh, dat we die stem uh, dat, dat uh, luider, steeds luider moet ja, worden. Stichting Julius Leeft, Zuid. Stichting Julius Leeft, uitroepteken. En wie is Julius? Dat is mijn opa. Mijn opa was zendeling van, uh, van de evangelische broedergemeente Kerk. Volgens mij uh, moet u naar beneden. Ja, ik moet naar beneden. Maar ik vond het een heel bijzonder gesprek. Ik ook. Fijn dat u er was. Dank u wel. En uh, de reacties gisteren, hoe waren die? Zeer positief. Want dat was de première, hè? Ja. Dus dit wordt de tweede voorstelling. En uh, nog even belangrijk voor mensen die luisteren en denken... wil ik zien die voorstelling. Er is een speellijst uh, van de voorstellingen op onze site tweedingen.nl. Ja. En ik zou zeggen, komt u ook kijken. Komt u allen kijken? En ik bedoel u. Ja. ja. De, dank u wel. Ik geef u een hand. Ja. Gaat u naar beneden? Dan kan ja. ik hem even afronden. Ja, dank, dank u dank wel. U. Uh, de voorstelling Verboden Wetenschapsmonologen is uh, gisteren dus in première gegaan. Uh, en vandaag te zien in Utrecht. Ik sprak met John Leerdam. Goedenavond, een fijne voorstelling, een mooie voorstelling. Um, hij is dus theatermaker, uh, cultureel activist noemde ik hem... en tijdelijk lid van de Partij van de Arbeidsfractie in de Tweede Kamer. En we spraken de aanleiding van de laatste ontwikkelingen... onder andere uh, rond de decembermoorden. Maar goed, ik moest iets eerder afronden. Dus hebben we tijd om nog even te gaan kijken hoe het staat... met die wedstrijd die er gespeeld wordt, Excelsior, FC Groningen... en Ragnar Niemeyer, net werd er gewoon meteen gescoord... toen ik overschakelde. Ja, dat was ontspijving. Dus, een wat heb je nu in petto... Nou, nog wel dat doelpunt. Dat is het enige wat op de klok staat. Maar ik zie balbezit voor Groningen rond de middenlijn. Een bal die terug wordt gespeeld door de man die het allemaal inleidde. Die 0-1-stand voor Groningen. stond met het schot van afstand. Ja, uiteindelijk moet zo'n bal op de doellijn toch door een keeper worden gekeerd. Dat gebeurde niet afdoende. Ik Denk dat die bal op het bovenlichaam kwam van Wesley de Ruiter. Ik kreeg hem niet klemvast. En van heel dichtbij was het de verdediger Burnett die binnenkomt tikken. Dat was een minuut of zeven geleden. We zitten inmiddels in de 27e minuut van deze wedstrijd. En Groningen maakt een geconcentreerde felle indruk. En is op zoek naar meer treffers. Misschien wel nu met Bakuna op de strafschopstip. Dan Texera nog voor de rebound. Loopt over de lijn van het strafschopgebied van recht naar links. Rechts naar links over het veld vervolgens Andersson op 20 meter van het doel. Excelsior heeft veel mensen achterin en probeert nu via de linkerkant uit te breken. Moussa Kalisse. De Rotterdammers hebben nog niets gecreëerd op een kopbal in de beginfase van derde Maatsen na... En ze hebben het lastig met Groningen dat dan een keer wat gaat laten zien op een avond op vrijdag in Rotterdam. Tegenvallende resultaten, veel kritiek. Ook alweer zo'n handjevol boze supporters gezien vorige week nadat de wedstrijd tegen Utrecht in Utrecht werd verloren. Ook daar stonden wat heethoofden om tekst en uitleg te vragen van trainer Pieter Huistra. Maar zijn ploeg gaat dus aan de leiding Excelsior in de As van het Veld met Adelberg, de nummer 10. Ook hij leidt weer balverlies. Bal wordt opgepakt door Watelameo. En Groningen steeds in die duels. Heel scherp, heel fel. En de afvallende ballen zijn in deze fase van de wedstrijd. En eigenlijk gold dat ook al hier, hiervoor. De afgelopen 10, 15 minuten steeds voor FC Groningen. Minuut 29 staat op het scorebord. De doelman van Groningen krijgt de bal van een van zijn verdedigers Kappelhof Speelt vanavond in het centrum en hij gaat aan de wandel. Voor, een nieuw, een, voor opnieuw misschien een Groningse aanval. Groningen aan de leiding bij Excelsior 1-0. Dankjewel Ragnar Niemeyer. En dan ga ik door naar Willemijn Veenhoven. Want die zit helemaal klaar voor BNN Today. Gewoon ja. daar in Hilversum in de studio. Zeker. Met en wie zit er? Oh, je gaat, wie gaat natuurlijk niet vertellen wie er nee, zit erbij. Nee, nee, nee. Maar we <laughs> natuurlijk wel Erik Kortom. Ja, Hallo. de onderwerpen. Ja, Hallo. Daar, en ah, natuurlijk. Luc is er. En ook uh, ah, En twee fantastische gasten. Die uh, hoor je zo meteen wie dat zijn. Luc, zeg even netjes gedag. Ja. Hey, hey, hey. <laughs> en we Look. hebben het uiteraard uh, over het vertrek van Hero Brinkman. We hebben het over Kiet Bakker vandaag, de eerste dag van het proces. En we hebben het over Toulouse, de, de schutter, daar, wat daar allemaal gebeurd is. Dat allemaal, we zetten er overal een harde punt achter. En wie uh, mag je twee gasten zijn, dat hoor je zo meteen. Maar eerst het nieuws van half negen. Hier is Raymond Serré. Radio 1, het NOS-journaal.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 Iedere vrijdag sluiten we hier in BNN Today de Nieuwsweek af. En dat doen we met bijzondere gasten, met mooie onderwerpen en met hele goede muziek. Het was natuurlijk de week van Hero Brinkman. Het was de week van Toulouse. Daar gaan we het allemaal over hebben. En mijn geliefde collega Erik Karton heb ik... Danig gemist tijdens de vakantie. Het was best wel weer eens uit, Willemijn ja. en Veenhoven. Al oh, heb je het fijn gehad hier? Dat ik ook heb, wel weer. Nou, dat, dat zeker wel, maar ik hoop, dat, ik, hoop dat, ik hoop ook veel meer dat jij het fijn hebt gehad op die uh, mooie lange, lange vakantie. Ja, het was, was, was geweldig. Dus, over mooie muziek gesproken, veilig. we gaan vandaag twee hele mooie singersongwriters even boven water tillen en voor de rest ook nog een beetje dansen. En een beetje dansen? Ja, een beetje, het <laughs> Ik krijg zo, ik altijd jeuk. <laughs> ik Ergens. Ik zie het onmiddellijk weer voor me, ja. Erik en ik. Yes. <laughs> en dan Luc natuurlijk, die is hier ook. Die heeft weer een hele week. Een Nieuws gevolgd en de meest opmerkelijke uitspraken eruit gehaald. Ja, hebben jullie het liedje uh, van San Marino al gehoord? Songfestival? Over Facebook? Nee? Ja, precies. Ja. Die hebben namelijk een liedje gemaakt en dat mag nu niet meer meedoen. Het liedje heet Facebook-e-o-e. Uh, oh, uh. Ook in die <lacht> volgorde. Gezongen door Valentina Monetta. En dat liedje mag dus niet, want het is reclame. Luister maar even mee. Do you Ja, het, de ter is niet de enige reden waarom ze dat liedje verboden hebben. <laughs> uh, Overigens hebben ze nu ook een nieuw liedje, precies hetzelfde. Zelfde zangeres, ook zelfde melodietje, zelfde tekst. Alleen dan heet het liedje nu de Social Network Song. Oh, ik dacht uh, Hypes. <laughs> ja, had ook gekund, <laughs> ja. Luc, straks veel meer van Luc gelukkig. En uh, onze Joris Kreugel, die twijfelt aan wie hij zijn geluksdubbeltje geeft. Op 50 meter in Amsterdam de Occupy. En links op de Dam een studentenprotest. En eigenlijk hebben ze wel allebei hem nodig. Je hoort het zo. Zometeen hoor je ook wie mijn twee gasten zijn vanavond. Maar eerst de sport. 12 Peperstraten, goedenavond. Ik hoor helemaal niks over mij gemist hebben. Oh, goed, het mag, ook, mag ook. <laughs> Het was een succesvolle dag voor het Nederlandse schaatsen. Twee keer goud, drie keer zilver, één keer brons. Op de wereldkampioenschappen uh, afstanden in Thialf in Heerdeveen. Sven Kramer pakte daar vanavond het goud op de vijf kilometer. Een mooie prestatie in het jaar voor zijn terugkeer. Ja... Veel meer uh, dan dit had ik absoluut niet eens durven dromen. En uh, dat had ik al met een EK en een WK titel rond En uh, ja, dit als, uh, als uh, afsluitstuk is fantastisch. Toch had iedereen wel verwacht dat Kramer de wereldtitel zou pakken. Het zilver was dat trouwens voor Bob de Jong. En dan was er ook nog goud voor Stefan Groothuis op de 1000 meter. Dat was verrassender. In een bomvol tiel. Dat maakte indruk. Je hoort het gewoon als je rijdt. Je hoort, je, hoort, je, hoort, je hoort geen persoon, maar je hoort gewoon een straaljager langs je heen gaan. En dat is gewoon geweldig. Het geeft echt wel een beetje extra energie, denk ik. En, uh, als je dan wereldkampioen wordt ook nog, dat uh, is wel mooi stress. Ja, er was ook nog zilver op die afstand voor Kjeld Nuis. En dan iedereen Wust geen goud voor haar, maar zilver op haar geliefde afstand de 1500 meter. Christy Nesbit was net iets sneller. De Canadese met wie ze al het hele seizoen uh, gevechtjes moet uitvechten... Morgen gesproken op die afstand. Uh, deze keer was Nesbit net uh, ietsje beter. En daar kon Wüst zich wel bij neerleggen. Ja goed, uh, ik ben wel gewoon echt op waardig geklopt. Ik bedoel, Nesbitt die opent 25-0. Hij rijdt dan uh, ja, enorm goed. En vooral ook de, de tweede volle ronde van haar, die was enorm sterk. Dus uh, ja, gewoon de terechte kampioen. En uh, ja, dan kom ik uh, uiteindelijk kom ik, geloof 33 honderdstof of zo tekort. Dus ik ben wel iets wat teleurgesteld. Van de andere kant moet ik gewoon tevreden zijn met Silva. En hier was er ook nog een tweede Nederlandse plak. Brons was er voor Linda de Vries. En dan naar het voetbal. In de Eerdivisie wordt er vanavond een wedstrijd gespeeld... tussen Excelsior en FC Groningen. Rachna Niemeijer is op Wouterstein in Rotterdam. Ja, Groningen moet uh, gaan winnen toch eigenlijk eens een keer. Is dat aan het spel te zien, Rachna? Zeker weten, want ze zijn geconcentreerd gestart. En een schotkans nu van... Uh... En die bal gaat helemaal niet zo heel ver naast het doel. Hij draait weg bij Noricio Nieveld. En die bal een meter naastgeschoten van een meter of 15. Groningen staat aan de leiding. 10 minuten nog tot aan de pauze. Groningen is fel geconcentreerd. En hij heeft duidelijk het gevoel dat het iets moet goedmaken En dat moet het ook. Want er werd maar één keer gewonnen in de laatste acht wedstrijden. En ja, dat is beneden de maat in Groningen. Kijken we even naar de wedstrijd nog. Dan zien we Excelsior met een vrije trap halverwege de helft van FC Groningen in de as van het veld. Die bal zal zo meteen ongetwijfeld voor Adelberg zijn. Nee, hij gaat nog een stukje achteruit die bal. En komt dan bij Kevin Jansen. Gaat hem draaien richting de rand van het strafsomgebied. Een meter of tien over de middenlijn. De bal is wat naar achteren gegaan. De bal is te laag. Wordt weggekopt door Andersson. De man die schoot op het doel van Wesley de Ruiter, hij moest lossen. En Burnett zorgde voor de 1-0 voorsprong in de 19e minuut van deze wedstrijd met een intikker van dichtbij. Excelsior zal iets moeten bedenken, mist wel wat mensen vanavond. vinken van Steensel, ook Broersen daarbij gekomen, zit wel op de bank. Maar voorlopig zien we nauwelijks mogelijkheden voor de ploeg van John Lammers. Eén goal dus vanavond van Burnett tot nu toe. Daarvoor een ferm schot gezien van Texera. Toen nog op de benen van de ruiten. Die zag er even later dus niet best uit. Groningen nog een minuut of negen volhouden. En dan staat bij Rust die 1-0 voorsprong op het bord. En u kunt Excelsior Groningen blijven volgen hier op Radio 1. En om tien uur is langs dat er weer met veel schaatsen. En ook Philip Cocu en Frank de Boer komen dan aan het woord. Want zondag staan deze twee vrienden tegenover elkaar bij de topper Ajax-PSV. Willemijn, set toe. <laughs> oui, oui, Twan, dankjewel. Twan, maak ik ook een tijd van. Twan, <laughs> Twan <laughs> dankjewel. <laughs> <That's> <laughs> <you>. <laughs> Dank. Tot later. Erik. Ja, ha. De eerste gast graag. Nou, daar gaan we hoor. Ze is voor vele mannen een ideale vrouw. Zondagavond Studio Sport. Zij is erbij. Voetbal kijken in het stadion. Boom! Ze is er al naartoe. Of ze staat er al. Met je vrienden de laatste statistieken. Sportstatistieken doornemen. Ze weet ze, weet ze beter dan jij. En als je dan denkt, daar wil ik mee trouwen. Helaas, want ze is al jaren gelukkig getrouwd en wel met haar eigen vrouw. Maar we kunnen wel van haar voetbalkennis genieten hier in de BNN Today. Hier is Barbara Parent. Hey, Barbara. Goedenavond. Goeienavond. avond. Hoe is het mee? Goed. Heel ja. goed. Het ziet er ook goed uit, Mate. Nou, dank je. <laughs> Drink wat van me. Het is en, radio. Nou... Het is radio. Ja, ja nou, ho, ho, webcam. Radio, oh, ja. radio 1.nl. Klik op de webcam en dan zie je hoe goed ze eruit ziet. Ah, dat doet er helemaal niet toe. Zo meteen uh, uiteraard jouw uh, uh, nieuws van de dag. Maar eerst toch even meteen de tweede gast, Erik. Ja, want hij is een van de meest invloedrijke politieke twitteraars van het land. En dat terwijl hij nog maar 21 lentes jong is. Deze jonge man staat een grote toekomst te wachten. Dat wisten we al toen hij op zijn 17e alle scholieren van Nederland samen kreeg op het Malieveld. Nu al wordt hij genoemd als de opvolger van Alexander Rino Kan. bij de CER onder andere. Ja, minister-president, ach ja. Maar op advies van zijn studieadviseur laat hij dat baantje nog heel even liggen. Totdat hij zijn bul binnen heeft, want die moet eerst even binnen getrokken worden. Hier is Sigwart van Lienden. Sigurd, Hi, Hi. goedenavond. Die er ook heel goed uitziet. Nou. Met een paarse stopdas. Ja, en een ja paar als je het over Rino Kan hebt in D66. Kijk. Uh, ja, en een, een helblauwe schoenen. En paars met wit gestreepte broek. Het is een gewaagde promis. En, uh, en een rode neus op en een gekke de groene muts. Maar verder heel normaal. Maar verder heel normaal. En goed dat je er bent Siebert. We leuk. vroegen ons even af of het allemaal goed met je gaat. Want je hebt vandaag geloof ik één keer getwitterd. Dat ja, is... het zonnetje schijnt. En uh, ik had gewoon wat te doen. En, uh, oh nou, ja, dan ga ik en je had gewoon wat te doen. Wat? Ja. Nee, en, en Erik, het is wel zo. Er was zo'n zo gek onderzoekje, het meest invloedrijke Twitteraar, dat ja. was Jaap Janssen trouwens, van, van Pauw en Witteman. Ja. Maar het enige dat je daarvoor hoeft te doen, en dus kunnen alle luisteraars doen, was gewoon uh, antwoorden naar uh, Kamerleden en hen een beetje stalken. Dus de, je kunt ook eigenlijk zeggen dat je gewoon de grootste politieke spammer dus van Nederland bent. Net zo lang door ja, ja. totdat ze een keer retweeten. Precies, en dan, ja, dus daar ben ik goed okay. in. Jij kwam hoog op het lijstje van de invloedrijke Twitter. Tijd over, ja, ja, maar vandaag dus even niet, want je had wat anders te doen namelijk. Wat... De zon en de, zon. de, en, ja. de studie. ja. Nou goed. En even, wat... je, je studie, want de vorige keer, hoeveel studies doe jij nu tegelijkertijd? Ja, dat begint een beetje een grapje te worden, ja. Erik. Nee, maar doe je echt meerdere studies tegelijk? Uh, dat is wel het idee. Ja, hè? <laughs> <laughs> nou ja, kijk. En dan hoeveel is dan de volgende vraag? <laughs> nou ja, wat, wat dan? <laughs> nou ja, op dit moment ben ik bezig met, uh, met politicologie en de Europese studies en wel rechtvakken daarnaast En uh, economie staat dit jaar uh, onhold. dus uh, dat, uh, dat doe ik. En heb je ook nog tijd voor de zon? Ja, is lekker hè? He? Ja, je bent gewoon onze grote wijsneus die overal verstand van heeft. Wat is jouw nieuws van vandaag? Oh ja, ik, ik, ik heb me ongelooflijk vermaakt eigenlijk om Poetin vandaag. Het is natuurlijk net de verkiezingen in Rusland, zijn net over. Dus er was wat tumult dat begint inmiddels af te nemen. En eh, Poetin, dat is natuurlijk een ongelooflijk grote toneelspeler. En vandaag eh, kwam een, zag ik een berichtje. dat eh, Ik weet niet of je dat nog herkent. Uit 2008 er stond Poetin opeens... Met een gigagrote tijger op de foto. Ja. Nou, Wij staan met paarden op de foto's. Met, en op een gegeven moment kan hij met een tijger. Die foto's op de foto is heel lang op mijn koelkast hangen. Ja, echt waar? Ja, <laughs> fantastische foto. Nou, nou, vandaag kwam het nieuws naar buiten. Dat zou een Amoertijger zijn, een heel gevaarlijke tijger. En die zou die dan in het wild verdoofd hebben, gechipt. Ja. En uh, zou de natuur oh, okay. in zijn gegaan. Er nou, is een hele slimme uh, internetter die is er achteraan gegaan. En wat blijkt nou? Uh, de vacht van dat beestje correspondeert met een, een uh, normale tijger. Dus niet eens een Amoertijger uit de dierentuin. Dus wat is er gebeurd? <laughs> Ze hebben die tijger gewoon in de dierentuin tussen een paar borstjes gelegd. verdoofd. Goed in de naast foto genomen. Eee, ja. En vervolgens dat uh, verhaal voor mij. Nee, ik vond dat zo typerend weer voor Poetin. Ik denk dat gelacht. ik dan nu ook wel heel benieuwd uh, uh, daarna wordt wat, wat ze dan hebben moeten doen om hem tot aan zijn uh, lize in het water... met omloopdovenlijf te laten vliegvissen. Misschien is dat ook helemaal gestaged. Dat gesteekst. is gewoon in de zwembad van ja, ons. Ja, ja. ja. Ho ho, maar en dan wel zo'n lijf. Hè? Ja, dat is allemaal ja. echt. Ja, dat body dabble. Body, body dat hangt ook op je koelkast? Of, uh, die heet ontbloot bloot boven. Ja, ik had ja. een wol, wol van de zeg maar, daar ging het dus Barbara Barend, wat is jouw nieuws van vandaag? Ja, ik had eigenlijk met het schaatsen willen beginnen, maar dat hebben we net natuurlijk al van Twan gehoord. Maar wel ongelooflijk van Sven Kramer, dat hij... Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet had gedacht dat hij zo makkelijk zou terugkomen. Omdat hij zo mysterieus geblesseerd was. Want het was toch wel mysterieus wat hij nou precies allemaal had. Als het been. Ja. ja en maar soort... was dat nou daadwerkelijk ook iets? Ja, hij heeft heel veel pijn gehad. En nou, hij was duidelijk overtraind. Ja. En hij heeft nu wel een ander schema. Hij heeft zichzelf uh, helemaal gek getraind. Um, en, maar goed, je hebt dat wel vaak. We hebben dat gewoon met Falco Sandstra ooit meegemaakt. Die heeft zo gepiekt, zo diep gegaan. En dan schijn je soms wel te hard te kunnen hebben getraind dat je niet meer terugkomt. Ja, maar jij zit nog wel eens dicht op de huid van sporters. Zou, ja. het, ook, zou het ook wel zo kunnen zijn dat je, laat maar zeggen, gewoon uh, uh, mentaal het even niet ja. redt... en dat men dan zegt dat je iets aan je bovenbeen hebt? Uh, nee, ik denk dat het is dat je mentaal wat hebt, want hij heeft een grotere klap kan je niet krijgen dan wat hij heeft ja. gehad. Trouwens, bizar blijft nog steeds wat daar is gebeurd dat je als sporter, terwijl je zo goed sportman bent, vertrouwd op je meerdere en dat dus zo'n fout gaat doen met die blijft. misstap natuurlijk ja. Ja, ja. die en, en dat je bij elkaar blijft. Dat, dat je bij elkaar blijft vind ik onbegrijpelijk, maar goed. Uh, maar ik denk dat wel, dat, dat, dat, is, dat weten we allemaal. Daar hoef je niet in de sport voor te zitten. Als je mentaal niet goed in elkaar zit, dan uit zich dat heel vaak in pijntjes. Ik, bedoel, ik denk dat iedereen dat hier aan tafel heeft, dat je ineens rare pijn in je arm hebt of in je nek. Dat komt gewoon omdat je mentaal niet goed in elkaar zit. Dus dat hangt zeker samen, maar wat het allerknapste is dat hij terug is gekomen. Ja. en Dat hij gewoon weer zoveel winst. Jij ja, had het niet verwacht dus. Nee, ik nee. moet eerlijk zeggen dat ik... Nee, omdat het... hij was zo goed. Hij had zo hard getraind. Hij was er zo klaar om zoveel goud... zo klaar voor om zoveel goud te winnen. En hij had ook volgens mij als plan om daarna gewoon even te stoppen. Te cashen. Weet je, even van zijn goud. Allemaal contracten lagen er al opgeleid. Nou, daar is een heleboel van niet doorgegaan. Ja, en dat je dan ik, zo hard terugkomt. Dat hij van een flat had afgesprongen. Mm. de dag erna had me ook niet verbaasd. Ik, bedoel, ik chargeer nu, maar als je zo voor je sport leeft... en dat hij nu zo terugkomt, vind ik heel knap. En natuurlijk ook van Steven Groothuis. Maar ook ja. de andere dingen. Bouterse, wat dan vandaag weer in het nieuws Ja, nieuwskomt. dat, is, dat is was mijn nieuws van de Sheetje, week. Jeetje, Mina. Dat dat. Blijft, en dat die, ja, dat is, ik ben in Suriname geweest. Het is een ongelofelijk land. Want alles leeft daar dus nog naast elkaar. Ja. En, en, en die man, die dat, dat kan maar aanblijven. Ja. We gaan naar de muziek, Erik. Zeker. BNN Today. Zet een punt. punt achter de week. Ja, ik um, uh, kijk uh, niet zo heel veel televisie. En als ik televisie kijk, dan, zet ik, um, ik ben, dan komen er heel veel commercials langs. En dan zet ik meestal het geluid uit. Want dan ga ik wat anders doen of zo, weet ik veel. En soms, dan laat ik het wel eens aanstaan. Toen dacht ik opeens, ik, zag ik reclame voor een televisiezender, Voor, een, uh, eigenlijk voor een televisie HBO. De, althans, een, een, een, waar, waar mooie series op uitgezonden worden. En die hebben een reclame die laatst nu continu langskomen op de Nederlandse televisie. En daar zit een liedje onder. En elke keer als ik het hoor, denk ik: Oh ja, wat is het ook alweer? Terwijl ik het weet. Dat is heel raar. Ik weet welk liedje het is. En elke keer als ik het hoor, dat intro, denk ik: Oh ja, wat is het ook alweer? En toen pakte ik hem erbij. En toen dacht ik: Die ga ik vanavond draaien. Want ik heb wat ik zeg, hoegenaamd niks met reclame. En ik, ik zou ook eigenlijk nooit. Uh, het vermoeden kunnen hebben dat een liedje mij naar een reclame toet. of dat ik denk, zet dat geluid even wat harder. en dat gebeurt dus bij deze HBO-reclame. Het liedje is van een Engels bandje, dat heet Morning Parade. En het liedje heet Under the Stars. En als ik hem nu aanzet, krijg ik het weer. en denk ik, oh, wat is het toch weer? Moet je, je horen? Hier. Oh ja, wat is het ook weer? Uh. Morning Parade, Under the Stars. <laughs> you know you look so tired. You're gonna stay up late.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 Dus is het ook weer under the stars hoor die van morning parade. Luc, daar is hij voor het eerste onderwerp. We beginnen met Toulouse. Begin deze week schoot een man op een scooter bij een school... drie kinderen en een leerkracht dood. Al snel werd duidelijk dat het geen moord op zich was. Met hetzelfde wapen werden de afgelopen dagen ook twee andere aanslagen gepleegd. De prioriteit der prioriteiten noemt de politie het onderzoek. De klopjacht op die vermoedelijke schutter. Duizenden agenten zijn op de zaak gezet. Beveiligingscamera's hier buiten de school... hebben opnames gemaakt van uh, de schietpartij en ook van de scooter. Ze hebben zelfs het kentekenplaat kunnen ontcijferen... uit die. Beelden. En daaruit leidt de politie af dat het inderdaad om dezelfde scooter gaat. Dezelfde scooter, hetzelfde wapen, dezelfde daden. Dat is de hypothese van de politie. En dus begon een enorme klopjacht op die dader. Ondertussen leefde Frankrijk in angst dat het opnieuw kon gebeuren. President Sarkozy bezocht gisteren de Joodse school. Volgens hem gaat het om racistische moorden. Hij kondigde de hoogste terreurfase aan. Duizenden agenten gaan op jacht naar de dader. De verkiezingscampagne is voorlopig stilgelegd. Sarkozy en andere politici bezochten gisteravond een Joodse synagoge in Parijs. In de stad was ook een stille tocht. Een dag later vond de politie de dader in een huis in Toulouse. Het omsingeld, een vuurgevecht volgde, maar de man weigde zich over te geven. Een arrestatieteam omsingelde vannacht om drie uur de woning. Er ontstond een vuurgevecht waarbij twee agenten licht gewond raakten. De politie hield de man al een poos in de gaten omdat hij in Afghanistan en Pakistan had gewoond en fundamentalistische ideeën zou hebben. De man zei bij Al-Qaeda te horen, of dat klopt dus niet bekend. Een aantal keren meldde Franse media dat de man was opgepakt. Maar dat bleek niet te kloppen. En hij beloofde zich ook een paar keer over te geven. Kijk, wat we hebben gezien de afgelopen uren... is er een impasse geweest in de woonwijk... waar de schutter zich dus nog altijd verschanst. Het is er nu rustig en er is sinds half zes niet meer geschoten. Daaruit kun je afleiden dat die onderhandelingen inderdaad voortgaan. En volgens minister Guillaume van Binnenlandse Zaken heeft de verdachte... een aantal wapens het raam uitgegooid. Zou hij ook de bereidheid hebben getoond dus... Om de komende uren zich over te willen geven. Dat is natuurlijk afwachten, maar het zou een verklaring kunnen zijn... ...voor de relatieve rust in die woonwijk in Toulouse. Ja, dat deed hij dus nooit. Zoals we nu weten, de politie wilde hem levend te pakken krijgen. Dat lukte niet. Na 36 uur besloot de politie echt in te grijpen. Om half 12 vanochtend is besloten om speciale politieeenheden... ...naar binnen te sturen in de woning van Mohamed Mera... ...die daar toen al ruim 32 uur verschanst zat. Ze hadden hem gelokaliseerd in de badkamer. De manschappen zijn toen naar binnen gegaan... Gewapend en toen werd het vuur geopend. Nou, Mohamed Mera besloot dus schietend en al... met wapens in zijn handen uit het raam te springen vanaf zijn balkon. Stortte neer op de grond en was toen dood. Inmiddels is er kritiek op de Franse veiligheidsdiensten. Die hadden die Mohamed Mera al jaren in het vizier. Kritici willen nu weten waarom hij niet eerder is ingegrepen. Willemijn, Barbara, jij bent Joods. Uh, uh, je hebt wel Joodse vrienden. Hoe leefde dit verhaal in de Joodse gemeenschap? Wat hoorde je daarover? Nou, daar is wel angst op. Ik heb ook van vrienden eigenlijk uit de hele wereld, ook uit Zuid-Afrika, kreeg ik meteen een WhatsAppje van een vriendin van mij. Van uh, Wat happened? En, en, en daar is het nog vaak aanslagen op Joodse doelen. Is daar best wel Amerika. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar. En, en Zuid-Afrika, een ver van je bedshow. Dat gebeurt. Meestal hier in Europa. En het deed mij weer denken aan de jaren tachtig. Toen waren er ook aanslagen in Frankrijk. En ik weet dat wij ook, als ik dan naar Joodse les ging... dat we nou, niet altijd in onze Joodse synagoog... ik hoorde net dat je ook een katholieke synagoog hebt... <laughs> maar dat wij niet in onze... Synagogen bij elkaar mochten komen. Soms moesten we dan met mensen thuis, want dan mochten we niet met te veel kinderen bij elkaar. En dan, terwijl er aanslagen in Frankrijk waren, ja, dan, jullie ja zo... kijk, weet je, dat is en terecht, je praat natuurlijk niet uh, over dreiging. Als er dreiging is, weten we dat niet. En, en dat is ook maar goed ook. En als er iets verijdeld wordt, horen we dat ook niet. Maar je ziet wel dat er af en toe ineens een uh, politieauto... voor de Joodse school staat of voor de synagoge. En uh, dat, en dat is, is natuurlijk nooit En dat leuk. is nu nog steeds zo? Worden... Nee, dat is heel lang niet geweest. Ja. En dat is nu wel weer. Ja, ja, ja. Maar dat is niet, ook, niet alleen he? door ja, nu We wel zien, weer. Amsterdamse scholen is dat ook beveiligd, extra beveiligd. Ja, ja, maar niet alleen door, door wat er nu gebeurd is. Maar dat is altijd nee, zo. Er is altijd beveiliging, dat moet helaas. Er is altijd beveiliging ja. bij de Joodse school. Ja, ja. Ik, ik hoorde dat, ik was stom verbaasd. Ja, dat kan me voorstellen. Ik had, ik had geen idee. Ik wist dat wel, en behoorlijk ook. Nou, want er is kennelijk altijd dreiging. dreiging Bepaalde... ja. nou, dat doen ze niet en, voor niets. Maar wat is dat dan voor dreiging? Ja, Dreiging van, van dit soort Gekken. mensen, dit soort groeperingen. Wat al, natuurlijk ook in de jaren tachtig waren het aanslagen uh, uit dit soort hoeken. En uh, blijkbaar is die dreiging er, anders zou er geen bewaking zijn. Maar is dat dan uh, meer uh, de angst voordat er iets gaat gebeuren? Of zijn er, gebeurt er ook daadwerkelijk wel eens wat? En, nou, is, er, is er dan een beveiliging? Ja. Nou, wat ik zeg, als dingen onderscheppen, hoor je dat niet. Maar er gebeuren in, in Europa, niet zo ver van ons vandaan... gebeuren wel degelijk dingen. Maar ook in, in, waar jij woont, in Amsterdam? Nou ja, Nee, want dan zouden we het weten. Ik, weet, maar ik, denk Was... dat het, ik denk dat het heel simpel is op het moment dat in, dat in het Oost... Hè, dus in Oost-Europa waar antisemitisme, en zeker ook in Rusland... waar antisemitisme behoorlijke, uh, uh, ook wederom groteske en, en idiote vormen aanneemt... Dat dat, dat dat praat zich heel snel rond. Ja. En ja, ja, je hoorde die opperrabij gisteren bij, bij Nieuwsuur. En ja. die zei, ja, ik wil extra beveiliging van uh, Joodse instellingen... van scholen, van, weet ik veel, van uh, synagoges... Om, vanwege de dreiging, vanwege de nu ja. mogelijk toegenomen dreiging. Maar die vertelde ook: En eerlijk gezegd wist ik dat ook niet zo. Hij zei: Ja, ik word dagelijks uitgescholden. Er worden bij mij nou, natuurlijk niet dagelijks, maar de ramen ingegooid. Ik heb vorig jaar rond 4, 5 mei mijn special gemaakt op 3 Ik met een aantal jonge Joodse jongens gesproken... die inderdaad echt absoluut niet met hun keppeltje op nee, de, op de dat straat is toch de toch de wel te Ken ook. Ik, ik heb ook een vriend die ja. niet met zijn keppeltje op straat... Nee, maar uh, dat is, zijn oh. echt orthodoxe jongens... die dus niet meer een keppel dragen om die reden. Ja. Dat is wel heel terug. Maar ik word zelf, en of dat nou mee te maken heeft... omdat ik uit Amsterdam kom en dan word je weer geleerd aan Ajax... Mm. of dat ik Joods ben, maar ik word wel voor kankerjood uitgescholden... Uh, en ik ben op, ook Op straat gebeurt Nou, dat, dat is dan meestal niet, in, niet, niet gewoon straat. En betrek op straat. jij het voor jezelf dan liever, liever op Ajax? Mag nou, nee, en... ja, maar weet je, het, het is wel heel hard. Als je ja. bij een voetbalstadion daarvoor wordt uitscholderd. En ik, op Twitter uh, wordt er ook wel af en toe gejood. Wat ik een paar keer heb gedaan, is dat ik het dan geretweet heb. Zodat iedereen het zag. Ziet, en dan kwam ja. er een enorme discussie op gang. Maar weet je, het, zijn wel altijd die... het wordt wel, het zijn die joden aan de beurt nu. Ik bedoel, het was plan B, maar hij is wel naar de synagoge gegaan. Niet even naar de kerk. Ik, ik heb één vraag, maar die, die hield mij van de week. Ja. Als ze het nu toch, mag dat even? Tussen. Ja. Um, <laughs> als je nou kijkt, dat is een busongeluk geweest in, uh, in België. En, ja. en, en dat, is, dat zijn he hele heftige dingen. In Frankrijk is ook uh, door de, door de Fransen uh, geschokt, gereageerd op, door deze ja. moord, vooral die, die, met die Joodse kinderen, waar die dan ja. ook nog eentje achtervolgd heeft de school in dat meisje. Dat is een afgrijzelijk verhaal. Um, en ik kan me zo voorstellen dat Fransen ook de behoefte hebben... om daarin dat verdriet laten we zeggen, te, aan de Joodse gemeenschap te laten zien... en te laten voelen dat ze daarmee meeleven. Maar ik merk, wat mij opvalt is dat de Joodse gemeenschap zich heel snel sluit daarvoor. Dus die, die, die halen dat verdriet in, in hun eigen gemeenschap. En daar kom je verder ook niet bij. Die worden, worden laten we zeggen, uh, uh, in, in besloten kring begraven. Er worden geen openbare diensten of herdenkingsdingen gehouden. of wat dan ook. Dat is heel erg naar binnen. Kan jij mij uitleggen waarom dat is? Nou, ten eerste moet je altijd meteen hebben gegraven in ja, ja, ja, 24 ja. uur. Ja, maar goed, ja. Ja. ja, misschien. Dat weet ik niet. Dat vind ik moeilijk. Misschien is dat ook wel uh, uit angst. Is dat, zou, dat, zou dat dan wel? Dat vroeg ik me af. Of? Ik, snel, ik weet dat er snel begraven moet worden, maar je kan dan altijd nog een soort herden, een algemene herdenking dat terwijl, Zelfs dat op regeringsniveau is er uh, begeleid bij die begrafenissen. Dus ja, ja. Dus, is in, in wel, Israël waren er ook. Juppé uh, was daar wel ja, de minister ja. van Defensie. Ja. Nou, ik, ik, ik, ik herken het eigenlijk niet zo heel erg. Maar ik, wat ik wel herken is dat je hier liever niet over praat. Ja. En dat ouders ook liever hier niet over praten uh, dat ze hun kinderen ja. op de Joodse school hebben en dat ze bang zijn. Wordt het erger, die dreiging? Weet je dat? Voel je dat zelf? Ja, ik vind dat heel moeilijk. Nee, ik voel dat zelf niet. Maar dat, dat, dat onze samenleving aan alle kanten verhardt. Ja, dat, dat merken we toch allemaal. Ik bedoel, het is toch, je kan het je toch eigenlijk niet voorstellen dat er in Amsterdam, anno 2012, jongens niet met een keppel op de stad in dat inlopen. Ja. Dat is toch... Dat, dat we dat accepteren, vind ik al heel vergaand. Jongens doen of een pet overheen. En ik ken dus echt orthodoxe jongen. Ik kwam ja, als een jongen bij mij om de hoek tegen. Hé, draag je je capel niet? Nee, al jaren niet. Ben je geks. Zeg, maar je bent toch nog orthodox? Zegt hij, ja. Maar dat hoeven mensen toch niet te zien? Namen. Ah, ik... even, even, een, even een vraag misschien hoor. Maar er um, um, wordt aan alle kanten meer bedreigd. Hè? Politici, ja, politici worden dat ook veel ik... meer bedreigd dan 15 jaar geleden. Is het niet misschien een kwestie van alleen maar een grote bek van de mensen die bedreigen en niet een nou ja, ja, dat was werkelijk. het dus in Frankrijk nu weer ja. niet. Dat, dat risico, goed, de, dat risico de... kun je niet nemen, natuurlijk. Nee, ik zou, ja. ik, ik zou denk ook niet dat, uh, dat als je dat aan Joods jongens vraagt, zoals ik net zei, ken er een, uh, dat je nou bijvoorbeeld bij het uitgaan of zo. Stel dat je dat je in een, los van overdag over straat, maar dat je in een situatie komt waar sowieso drank of zo'n spel is, dan denk ik dat je daar ja ja op kan zeggen als je op Rembrandtplein met een kabeltje gaat lopen, dat je problemen uh, gaat krijgen. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Ik bedoel, het is wel echt, het is meer dan zeg maar, dit is echt een schietincident. Verschrikkelijk, maar dat is natuurlijk wel redelijk one of a kind. Maar er is elke dag natuurlijk voor ja. dat soort mensen zijn er situaties waar dat niet meer in kan. Ja. Het zijn jullie, Dit is een incident wat er nu in Frankrijk is gebeurd. Um, hoop je dan maar. Ja, dat lijkt ja, ook het, ja. word, word je daar bang van, Barbara? Nee, ik word er zelf niet bang van. Maar ik vind het, ik, wat ik zeg. Het is wel, uh, hij, hij loopt wel net naar de Joodse school. En dat blijft wel heel Ja, en dat je, blijft ja, wel ja. Ja. heel goed. Zijn joden. Vanzelfsprekend tussen heel erg aanhalingstekens een doelwit vanwege altijd maar Israël en de Palestijnse kwestie? Ja, het is toch wel uh, heel raar. En, uh, het is goed dat men zich daar heel erg druk om maakt hè, en het nieuws is. Maar men maakt zich blijkbaar daar veel drukker om dan allerlei andere dingen in de wereld. En daarom zijn vaak Joden nou, ja, sneller doelwit, denk ik. Maar jij bent niet bang. Nee, ik ben nee. niet bang. Tot dan toch. Wat zeg je? Ik zei goed om te horen, nee, en je blijft nee. gewoon zitten, Zometeen. Zometeen natuurlijk nog veel meer BNN today. We hebben het over het vertrek van Hero Brinkman. we hebben het over Kiet Bakker. Tot zo. Iedere vrijdag een mooie break BNN today zet een punt achter de week.